Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 81, opgenomen op maandag 13 mei 2013. Goedemorgen Tijn. Goedemorgen. Alles kits? Ja zeker. Kits. Helemaal goed hier. Geen sowas? <laughs> Zoas? <laughs> kom je daar nou in één keer bij? Ja, weet ik veel, alles keertes achter de rits. Ik, weet niet ik dacht dat we dat niet zouden gaan vertellen in de podcast. <lacht> ja, dat vind nee, ik niet zo handig inderdaad. Um, goed, uh, het is de week van 13 mei en dus begint morgen Google I.O. Ja. Maar voordat we daarover gaan hebben, zijn er vast wat nieuwtjes die afgelopen week uh, naar voren zijn gekomen. Want mensen luisteren natuurlijk uh, niet om uh, het laatste nieuws over onze ritsen, maar over tabletnieuws. Yeah. Uh, what's up, vertel Een aantal nieuwsjes afgelopen week uh, Niet heel veel bijzonders uh, Er is wel één opvallende tablet Toevallig vandaag Of eigenlijk van het weekend uh, uh, Gelekt zeg maar En vandaag zijn eigenlijk alle specificaties gelekt Wie herinnert zich de Notion Inc. Adam tablet nog? Jij waarschijnlijk niet of nope. <laughs> Nou, dat was een van de eerste Android tablets die uh, 2,5 jaar geleden Of zo gelanceerd werd En dat bedrijf, uh, de, nou ja, de uh, dat lanceerde die tablet dus en er was uh, veel aandacht voor op, op alle websites, waaronder die van ons. En uh, er was dus ook veel interesse in. Heel veel mensen bestelden dat ding. Maar toen begonnen de problemen eigenlijk. Uh, het apparaat werkte niet, softwareproblemen, slechte ondersteuning vanuit de fabrikant, leveringsproblemen, noem maar op. Dus dat, uh, dat is het nooit echt geworden. Maar het bedrijf heeft niet opgegeven. Notion Inc. bestaat nog steeds, het bedrijf uit India. Um, en heeft deze week de uh, Notion Inc. Adam 2 tablet gelanceerd. En het bedrijf probeert net als bij de eerste generatie wat uniek te doen. De eerste generatie had een pixel key display. Dus het is uh, volgens mij voor, uh, in zonlicht dat dat beter leesbaar is. Um, en heeft nu uh, ervoor gekozen om een tablet uit te rusten met twee displays. Het ene display is gewoon een 10,1 inch 1280x800 pixels kleuren LCD display. En het andere display aan de achterzijde is een uh, STN. Ik weet niet precies waar het voor staat... Um, maar een zwart-wit display in ieder geval... voor notificaties. De reden daarvoor is dat je... dus je normale werkzaamheden... mailtjes versturen, browsen, spelletjes spelen... doe je gewoon op het kleurendisplay. En uh, notificaties, dus je hebt een nieuwe mail... of je komt een berichtje binnen... of uh, wat, voor, wat krijg je dan meer van notificaties? <laughs> Die zie je op de achterzijde van de tablet... en dat moet stroom besparen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden... Uh, en men gaat er dus vanuit dat je die Is dat dan niet voor boeken lezen en zo ook? Ja, dat, dat zou inderdaad ook goed, goed kunnen. Dat, uh, dat, dat heb ik er nog niet uit kunnen halen, maar dat lijkt me inderdaad wel logisch. Want ik zat me inderdaad, nou, nu ik het zeg, te bedenken van welke notificaties krijg je nou eigenlijk op tablets. Moi. Ja, e-mail, uh, dat soort dingen inderdaad. Ja maar, ja, maar dan moet je ook er maar net... is een update beschikbaar voor uw Google Play Store. Precies, maar dan moet je ook maar net je tablet met de goede kant boven hebben liggen. <laughs> dat lijkt mij vrij beroerd eerlijk gezegd, maar oké. Okay. <laughs> maar ik denk dat wat jij zegt dat dat logisch is. Kijk, het bedrijf heeft hem zelf nog niet gepubliceerd, of gelanceerd. Um, specificaties zijn in, in, in, uh, de, in de folder die voor de lancering bedoeld is opgetoken. Dus ja, ze kloppen wel allemaal. Maar wat we er allemaal van, van moeten verwachten, dat is nog een beetje de vraag... Um, wat die moet gaan kosten, dat is wel wel weer interessant. Want um, het is 220 dollar waarschijnlijk. En nou komt dat waarschijnlijk vaak ook terecht op 220 euro. Um, en dat is voor een tablet met uh, twee displays. Uh, en ook gewoon een dual core Texas Instruments processor. Android 4.2, Jellybean. Uh, is dat niet verkeerd? Hey, Alleen nou was die in Ocean Inc. Adam 1 was die wel in Nederland te koop dan? Nee, die moest allemaal vanuit India besteld worden. Dat was uh, een, een van de volgende punten inderdaad. Uh, de levering, de distributie ervan was minimaal. Het bedrijf zette toen allemaal uh, distributiepunten op, servicecentra... ...en dat was, werd één zooitje. Dat zeggen ze allemaal verbeterd te hebben. Mm. <laughs> <laughs> dat is nog maar de vraag. En, en, okay. ja, goed. Ik, ik zie net ook al een reactie op, <coughs> op de website verschijnen van iemand die zegt... ...ik ben er één keer in getrapt, ik ga het niet nog een keer doen. Ik denk dat veel mensen zo denken en dat, heeft het bedrijf, ja, dat, dat hangt er nou eenmaal aan... Uh, het is puur interessant dat er twee displays op zitten en kijken hoe dat gaat werken, hoe dat gaat lopen. Uh, als ze hem gewoon in de winkel krijgen, hè, dus zeg maar bij de kruidvat of bij de, al of bij de mediamarkt of wat dan ook, dan zou het misschien kunnen gaan lopen. Uh... Oké. Okay. Nou, laten we wel eens aanraden geven aan onze lieve luisteraars van, joh, zorg niet dat jij de guinea pig bent, hè. De, oh, het, nee, ik ben absoluut niet Testvarken. Dus, uh, wacht, uh, hoe, hoe heet dat in het Nederlands? Guinea pig? Testvarken of zo? Test eh uh, uh, uh, Labrad? Nee. Ja, yeah, guinea pig. Uh, maar dat, dat is een hamster. Of een cavia. Maar ja, dat is, dat ja, lijkt dat is het woord voor me. Oh, wel. Uh, laten we gewoon op testvarken houden. Uh. Oh, Persoonlijk. Proefpersoon inderdaad. Wacht gewoon even lekker uh, even. En uh, sowieso, uh, twee schermen zijn leuk. Maar tot nu toe is zie ik niet echt iets heel erg uh, uitnodigends om daar echt uh, heel veel energie in te gaan steken. En gisteren, uh, om, om even heel snel op te schakelen, uh, had ik niet in ons lijstje staan, maar uh, Google, Google Play Games. Ah, die had ik nog geen achter de hand, jongens. Als we het over, over I.O. gaan hebben. Dus dat stellen oh, we even okay. uit dat we het over I.O. hebben. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Vertel me eens wat leuks over Windows RT tablets. Ja, want we, we, daar hebben we het ook al maanden over. Van ja, is, is het nou het einde van Windows RT? We hebben verschillende Windows RT tablets voorbij zien komen. Je hebt de Surface RT gezien. Ik heb de Dell XPS 10 gezien. En daar waren we eigenlijk best enthousiast over. Maar de software ik heb nog steeds dezelfde beperkingen als, als zes maanden geleden. Ja, ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja, gaat Windows RT dat trekken? Gaat Microsoft dat doorzetten? En hoewel we vanuit alle hoeken steeds maar kritiek gehoord hebben... van fabrikanten die zeggen veel te verwarrend... en uh, kun je zo voor de naam is fout... consumenten die zeggen van ja ik, ik, ik, ik snap het verschil niet... en dan koop ik een Windows RT tablet en dan kan ik niks. Uh, de beperkte applicaties die beschikbaar zijn. Uh, dat soort problemen. Um, Zou je denken, oké, okay, Microsoft gaat eruit... Eigenlijk voor kiezen om Windows RT aan de kant te schuiven. Maar uit andere hoeken horen we ook steeds meer fabrikanten die, uh, die, die zeggen Windows RT te steunen. Bijvoorbeeld uh, Dell heeft aangegeven, wij gaan Windows RT tablets uh, nieuwe modellen ontwikkelen. Uh, volgens recente geruchten is HTC bezig met de ontwikkeling van twee Windows RT tablets. Een 7 inch en een 12 inch model. Uh, Nvidia heeft deze week laten weten van uh, er gaan in de tweede helft van 2013 meerdere Windows RT tablets met onze nieuwe Tegra 4 processor gelanceerd worden. Dus uh, op een of andere manier ziet men toch het voordeel van Windows RT nog. Ja, oké. Okay. <laughs> um, ik vraag me alleen af, wat dan? Ja, ik weet ook niet. Uh, kijk. Uh, um... Ja, uiteindelijk was het vanaf het begin al duidelijk... dat dat de richting is die, die Microsoft in wil slaan. Hè? En als Microsoft gewoon dat vasthoudt... en dat heeft dan niet zoveel met andere fabrikanten te houden... dan hebben fabrikanten niet zo heel veel keuze... dan ook gewoon maar een beetje mee te werken aan die weg. Uh, misschien heeft het er wel mee te maken dat ik heb begrepen... dat Microsoft uh, uh, bonussen uitkeert aan, aan winkels en aan fabrikanten volgens mij ook... op het moment dat er een uh, tablet wordt, of een computer wordt verkocht met een touchscreen... Ja. En uh, wie weet is dan RT uh, makkelijker te verkopen in touchscreen smaak. Uh, sterker nog volgens mij alleen maar in touchscreen smaak te verkopen. Mm -hmm. uh, wie weet heeft dat er wat mee te maken. Uh, en uh, ja, op dit moment lijkt het erop dat uh, die fabrikanten die je noemt... Hè, toch uh, wat vertrouwen hebben dat Blue die twee werelden weer wat dichter bij elkaar gaat brengen. Ja. Hè, Windows, Blue, whatever. Uh, dat is nog maar de vraag natuurlijk. En wie weet is dat vertrouwen onterecht. Maar tot die tijd kunnen we daar weinig over zeggen. Uh, we kunnen in ieder geval zeggen dat Windows 8 op zichzelf niet uh, een enorm succes lijkt te zijn. Mm. Want ik vind het lastig om uh, computers die gewoon standaard worden verkocht met Windows 8 ook echt, zeg maar, die, ja, de, toe te wijzen aan uh, succes voor Windows 8, zeg maar. Want er worden natuurlijk altijd Windows computers verkocht, Microsoft computers. Uh, ja, met Windows erop. Dus uh, mensen kopen gewoon een computer. En dan zien ze wel als ze die doos open doen. Welke versie van de software erop op zit. Om het zo maar even te zeggen. Dus uh, een hele grote nieuwe influx aan vraag naar Windows 8 lijkt er niet geweest te zijn. En van Windows RT nog een stuk minder. Dus ja, uh, dat is het enige wat we kunnen zeggen denk ik op dit moment. Het lijkt niet enorm aan te slaan. Maar wie weet uh, is het vertrouwen terecht. En brengt Windows Blue weer uh, ja, wat verbeteringen in de hele situatie. Nou ja, wat Je hebt wat ik... dikker. Sorry. Wat ik interessant vond, wat die man van Nvidia zei, die zei, uh, wat ik verwacht en ik weet niet hoe en ik weet niet wanneer, maar wat ik verwacht is dat men op een gegeven moment, en men is dan de consument, uh, niet meer denkt van heb ik nou een Windows 8 of een Windows RT apparaat, heb ik een x86 Intel processor of heb ik een uh, ARM processor. Want ze zitten allebei in de moderne touchomgeving waarin het verschil niet merkbaar is. Maar daar ligt nou juist het probleem. Want zoals het, het gaat, nu gaat, om die niet moderne te, te, te, te, omgeving inderdaad. En de mensen die echt een Windows 8 computer kopen omdat ze het nodig hebben... hebben dat alleen maar nodig omdat je ex .exe bestanden nodig hebt. Ja. Ik bedoel, anders zijn een Android of een iOS is ook prima. Die hebben Exchange ondersteuning en wat dan ook. Er zijn misschien een paar use cases te verzinnen... waar je met een RT-tablet wel uh, zou kunnen doen in een zakelijke omgeving of whatever... Uh, maar ik denk dat de mensen die zeggen van ik heb Windows nodig... die hebben dat nodig omdat er ouderwetse software opgedraaid moet worden... en niet omdat uh, ze de uh, moderne weer-app in de Metro zo mooi vinden. Maar zie jij over vijf jaar dat men alleen nog maar in die omgeving zit? Geen idee. Ja, ik denk dat het wel de kant is waar, waar uh, Microsoft naartoe wil... Uh, en ik denk dat touch gewoon altijd nog gewoon als derde, derde besturingselement gezien moet worden. Hè? Dat je nog steeds een muis en een toetsenbord wel hebt. Mm -hmm. uh, maar dat het een toevoeging is. Ik heb op dit moment de Acer S7 hier liggen. Dat is een ultraboek met een touchscreen. En uh, dat is gewoon een... Uh, uh, dat touchscreen is handig op hele sommige momenten. Maar het is wel duidelijk de derde manier om dat ding te besturen. Niet ja. uh, de enige manier of de belangrijkste manier of zo. Nee, precies. Oké. Okay. Nou ah ja goed, uh, Microsoft heeft volgens mij volgende maand of de maand erop, ik weet niet aan mijn hoofd, de, de buildconferentie gepland staan. En uh, nou ja, goed, daar gaan we Windows 8.1 waarschijnlijk zien. En dan gaan we ook zien of, of, of Microsoft uh, vasthoudt aan die touch interface. Want als zij die startknop gaan terugbrengen, direct op start in de desktop interface gaan terugbrengen, ja, dan gaan we alleen maar verder weg van. Ja, het is even belangrijk om te weten. Hè. Wat ik heb begrepen, die startknop kan wel terugkomen. Maar dat is dus gewoon een knop die er op de desktop staat... die je meteen terugbrengt naar het moderne startmenu. Hè. Het is niet zo dat het startmenu terugkomt, zoals Windows 7. Nee, precies, precies. Dat is in ieder geval niet de verwachting. Nee, inderdaad. Wat wel de verwachting is, is dat misschien Microsoft, net als vorig jaar bij de lancering... een paar maanden, op het moment dat Blue uitkomt... weer het een paar maanden tegen... Uh, uh, ja, verlaagd tarief aan gaat bieden. Dat is eventueel nog wel interessant. Dus ja, zeg maar, want, zit wat, je op? Dus. Dat vond ik wel uh, dat nou, het nou iets zegt. Uh, want je hebt het over fabrikanten die een lager tarief moeten betalen of consumenten. Uh, ja, ik denk dat het een combinatie is. Want ik zag. Uh, ik weet niet meer waar. Ik zag ergens van. Uh, the price of Windows 8.1 will be bla bla bla. Toen dacht ik. Moet men nou gaan betalen voor die update? Nou, ik denk niet, uh, ik hoop en ik denk niet dat uh, mensen die gewoon huidige Windows 8 gebruikt zijn, moeten betalen voor de update. Maar op het moment dat uh, Windows Blue uit is, hè, of een nou 8.1 of whatever heet, zijn er natuurlijk nog steeds nieuwe mensen die vanaf Windows 7 willen updaten. Dus dan heeft het alsnog een prijs nodig, zeg maar. Dus oh ja, maar, maar als het een is. service pack is, uh, dan... dan... Als jij nou Windows. Uh, zee... Ja, dan zou ik kunnen zeggen dat het een service pack is en dat het dus gewoon dat je Windows 8 koopt en dan het service pack 1 installeert, zeg Precies, maar. Ja. Uh, maar het lijkt erop dat die. Uh, Julie, uh, ding is ding uh, Ik wou zeggen uh, de Wildbakker, maar dat is ons contactpersoon. En dan zit die Amerikaanse <laughs> dame die daarover gepraat heeft van de week. Die heet ook Julie in ieder geval. Die heeft gezegd: van uh, uh, de update komt via de Microsoft Store en niet via Windows Update. Oh, oké. Okay. Nou goed. Oké. Okay. Dus het is allemaal nog eventjes lekker onduidelijk. En uh, Microsoft die kiest ervoor gewoon om wel iedere kans die ze hebben... gewoon meer onduidelijkheid te scheppen. En uh, is... uh, yeah, verdelingen is heersen of zo. Hè? Dus uh, we het zullen we zien. Ja, dat is uh, zeg maar uh, art of war volgens mij van Tsun Tzu. Dat als je maar genoeg verwarring creëert... Uh, dat je dan uh, uh, in het voordeel bent. Nou, ik okay. denk niet dat dat per se de beste... Beste oplossing zou zijn. Maar wie weet uh, heeft uh, Balmer toch uh, daarover gelezen. En denkt hij van ik ga het gewoon lekker proberen. Ja Dus dat zijn de Windows RT tablets. Dan hebben we nog twee reviews die deze week gepubliceerd zijn. Voordat we eind eindelijk over I.O. kunnen praten. Onze verwachtingen. Um, ik heb een review van de Memo Pad 10. Een Android tablet uh, uh, online gezet. Het is een leuke middenklasse tablet. 280 euro. 10,1 in schermpje. Uh, of scherm. Uh, redelijke specs en voelt redelijk prima in de hand. Jammer dat de camera's, het scherm en de accu erg tegenvallen. Maar daar krijg je wel een tablet voor die uh, op een heel recente versie van Android rijdt. De 4.2.2. Dus je kan daar uh, dingen als gebruikersaccounts voor gebruiken. Uh, je krijgt er een Tegra 3 processor voor. En uh, bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om hem uit te breiden via micro SD. Dus dat is een best leuk apparaat om te overwegen als je in de markt bent voor dat, die klasse tablets. Zeg maar. Er zit geen, geen, geen dock connector of zo op, hè? Dat is allemaal... Uh... Nou ja, nee, er zit een USB connector op, inderdaad. Okay. Dus een echt dock, uh, zoals je dat kent van de transformerlijn en zo, uh, dat zit er niet op. Nu is er volgens mij wel een of andere sleeve of zo, die weer met een toetsenbord toetsenborddock werkt. Ja. En moet je een beetje meer voorstellen naar een soort uh, iPad-oplossing, die ook wel met sleeves en ingenaaide toetsenborden ziet en zo. Het is een Bluetooth uh, smart keyboard, of zoiets noemen ze dat, ja. Ja, Een uh, ASUS product met wel met een toetsenbord -dog. Sterker nog waar eigenlijk de tablet weer op, duidelijk op de tweede positie staat Is de Transformer Book uh, Daar heb ik ook een review van gepubliceerd Dat is een 13, nog wat inch uh, display uh, Een FOS apparaat dus, om het zo maar even te zeggen En daar is het keyboard erg belangrijk Want daar zit niet alleen uh, wat nieuwe aansluitingen op Als twee USB-poorten en uh, uh, DVI en dat soort dingen Maar ook een harde schijf en een extra accu uh, ook die review staat online. Dat is een Windows 8 machine. Een Windows 8 uh, met ondersteuning voor .exe. Hè? Dus geen Windows RT machine. Is een, uh, ook een mooi apparaat wel hoor. Um, het scherm is in principe... Is gewoon nice. Uh, wel wat groot als tablet. 13,3 inch en een kilo is gewoon uh, vrij fors. Mm -hmm. um, en het dock uh, ja, heeft gewoon een heel goed toetsenbord. En uh, is in principe gewoon lekker groot genoeg... Om echt als, zeg maar, als machine te gebruiken. Hè? Als, uh, als laptop. Uh, als... Uh, ...ding waar je op wil werken, zeg maar. Um, maar dat staat dan wel weer tegenover... ...dat de batterijduur erg tegenvalt. En sterker nog, die batterij die dan extra in dat dock zit... ...die wordt gebruikt om de uh, harde schijf en de USB-poort... ...en dat soort dingen aan te drijven... Nu kan je in de instellingen wel zeggen van goh, gebruik het toch maar om uh, de tablet aan te, uh, aan te sturen of weet ik veel wat extra shoot te geven. Maar dan ben je dus wel je harde schijf en je USB-poort en dat soort dingen kwijt. Dus dat is ook weer een beetje een verwarrende en ja, iets minder dan charmante oplossing. Dus op en die harde schijf je, je eigenlijk op... niet je, je, je continu, uh, je, hoe noem je dat? Je harde schijf is voor data en niet voor besturingssystemen of voor Gramma's. programma's of wat, ja, wat, dan ook wat je wilt draaien. Maar zou je die tablet ook zonder doc ergens mee in nemen? Heeft dat nut? Never. Nee, ik zou niet weten wat, de, wat, wat daar het gebruik voor is. Ik bedoel, een, een 13,3 in het scherm, dat past uh, in principe natuurlijk wel in je tas. Alleen, ik zie niet wat... Wat je daar dan los mee in je hand zou moeten doen, Nu zien we natuurlijk in iedere reclame over Windows 8 dat uh, mensen constant aan het uh, presenteren zijn op zo'n ding. Mm -hmm. uh, nu weten we allemaal natuurlijk wel dat dat presenteren niet iets is wat je doorgaans iedere dag doet. Dus stel dat je het één keer in de zoveel tijd doet, dan nog zou ik zeggen van neem hem mee met Doc en klik hem er even uit zodat je hem daarna weer terug kan zetten en, uh, en verder kan typen. Uh, want ook bijvoorbeeld een onscreen toetsenbord. Ja, is best wel groot, natuurlijk, op zo'n ding. Al kan je hem met Windows 8 wel uh, op kleiner formaat weergeven. Oké. Okay. Dus dit. een re interessant apparaat. Nou, ik zou hem niet kopen. Het uh, is 1300 euro. Um, ik denk dat de, uh, uh, de prijs die je daarvoor betaalt. Uh, eigenlijk. Um, ja, ik weet niet of ik hem niet zou kopen. Hij is redelijk. Het, het grootste, of een van de nadelen van dat ding is dat het scharnier, zeg maar, die verbinding maakt tussen het tablet en het dock, niet heel stevig is. Dus dat geeft toch een beetje een nare ervaring, omdat hij gewoon wiebelt, zeg maar. Mm. En uh, dat zou voor mij genoeg reden zijn om te zeggen van, hé, hey, 1300 euro, daar moet ik, uh, als ik dat soort geld uitgeef, dan wil ik een heel strak uh, apparaatje voor terug. En VX2. Ja, wie weet, wie weet inderdaad. Op dit moment uh, lijkt het... Laten uh, we net natuurlijk al een beetje met Windows Blue over. Op dit moment is het sowieso lastig, vind ik, om echt Windows aan, uh, aan te raden. Want het is nog maar de vraag welke kansen opgaan. En wie weet gaan ze... Uh, je zou het verwachten van niet, hè? maar we weten gaan ze nog een gestoordere kant op. En uh, dan is het misschien helemaal niet verstandig om Windows meer te overwegen. Ja. Op dit moment lijkt me haast verstandiger om te zeggen van... ...joh, uh, hou gewoon even je adem in tot volgende maand. Tot we weten wat er op beeld gaat gebeuren. En uh, dikke kans dat er niks zo gebeurt dat Windows echt helemaal afgeschreven moet worden. Maar uh, er zijn gekkige dingen gebeurd in de wereld. Oké. Okay. Uh... Beide reviews kan je natuurlijk gewoon vinden op tabletsmagazine.nl. Check het out. En ook op YouTube staan de filmpjes daarvan. Google Yo! Ja, lastig. We moeten natuurlijk nu een paar verwachtingen gaan uitspreken, want uh, morgen begint dat. Is het het morgen, volgende... morgen? Uh, uh, uh, ja, Zo zo Zoiets inderdaad. De, komende, de volgende aflevering kunnen we vertellen wat er echt gebeurd is. Ja. En nu gaan we dus even lekker een paar geruchten uh, aftikken. En uh, laten we beginnen met uh, een nieuwe Nexus 7. Ja, nou goed, dat, dat, zoals je zegt, het zijn allemaal nog geruchten, want we weten niks zeker. En uh, met name van die Nexus 7, dat, dat zijn eigenlijk niet eens geruchten te noemen. Want dat zijn uitspraken van analisten. Nice. En uh, nou, die zeggen zich dan te baseren op uh, uh, planningen, bronnen en dergelijke bij toeleveranciers. En als we hen mogen geloven, dan uh, wordt de nieuwe Nexus 7 wederom door, door Asus gemaakt. En... Uh, het beschikt nog steeds over een 7-inch display en een uh, iets slanker en strakker uh, plastic uh, behuizing. Het belangrijkste verschil zit hem in het display. Dat wordt een hoge resolutie, waarschijnlijk uh, 1200 bij 1920 pixels. En uh, Google en Asus zouden gekozen hebben voor een Qualcomm-processor. Uh, een een, Qualcomm een Snapdragon-variant in plaats van de NVIDIA Tech 3 of Tech 4 processor uh, Waar Asus toch wel echt altijd de... Uh, uit de, uh, aangewezen voorvechter van was, hè? van tegra processoren. Ja, maar de laatste tijd, nee, ze zijn <laughs> natuurlijk in zee gegaan met, uh, met uh, uh, Intel voor de Phonepad. En ze zijn ja. in zee gegaan met uh, Qualcomm voor de for Infinity. Dus, uh, ja, en vind ja, heeft dat lastig, uh, naar mijn idee. Tenminste, wat high-end uh, modellen. Ja, minder, minder goed dan als ze het hadden. In ieder gegeven, uh. <kwijnt> ja. Dus ja, dat is een beetje wat we van de Nexus 7 kunnen verwachten. En uh, ja goed, er gaan geruchten over de prijs ook. Uh, men gaat uit van een prijs van 199 dollar en dat zou dan kostprijs zijn. En of dat dan kostprijs voor Google of voor Asus is, dat laten we even in het midden. Um, 199 dollar zou 50 dollar minder zijn dan nu. Maar goed, dat is dan weer afhankelijk van het opslaggeheugen waar we eigenlijk niks over weten. Dus dat is allemaal... En op de mate wijze waarop je verkocht wordt toch? Of, uh, of je via de Google Play Store wordt verkocht of gewoon via de winkel... Ik denk dat uh, als we het uh, zelf de prijs benoemen, dan moeten we gewoon in Nederland uitgaan van 2,5 mei. Ja, daar komt het waarschijnlijk wel op neer. en Dan gaat waarschijnlijk het huidige model, als het nog op voorraad is, naar 199 euro. Um, maar goed, dat zou mooi zijn. Want uh, kijk, het, het staat de laatste tijd een beetje stil, als we het zo kunnen zeggen, hè? qua... qua... Producten die echt iets nieuws bieden, hoge resolutie displays, uh, uh, echt cellere processoren. Hè? De, de nieuwste Qualcomm of Nvidia processoren. Dat staat allemaal een beetje uh, stil. Uh, met uitzondering van de Sony Xperia tablet Z die volgende maand komt of eind is maand. Dus als, als, als Google en Asus echt binnenkort een hoge resolutie 7 inch tablet met uh, Qualcomm, kwadkoopprocessor kunnen gaan aanbieden. Voor, voor die prijs. Ja, dan. dan er was al bijna geen reden om geen Nexus 7 te kopen als je net op het tablet wilde. Maar dat wordt zo nog uh, ja, lastig. Ja, nee, super interessant. Het zou natuurlijk leuk zijn als, dat, uh, als die verwachtingen uh, uitkomen. Dus we zullen, we zullen natuurlijk zien de nieuwe Nexus 7. Uh, maar goed, het, het, het kan ook zomaar zijn dat we niks gaan zien volgende week. Of deze week. Dus er is, er is ja. toch helemaal niks, uh, niks bekend. Ik denk dat dat wel mee zal vallen. We zullen in ieder geval wat zien. Oh jawel, maar ik denk dat vooral uh, wat eigenlijk bijna zeker is, is dat we op het gebied van software iets gaan zien. Want. Die Nexus 7 die zou draaien op Android 4.3 Jellybean. En ja, 4.3 Jellybean is geen Android 5.0 Keyline Pie. Waar we eigenlijk de afgelopen maanden een beetje van uitgingen. En volgens mij hebben we het vorige week al besproken. Op, in server logs en dergelijke was, waren aanwijzingen gevonden voor Android 4.3 Jellybean. En dat zou een kleine update van het huidige 4.2 zijn. En Google ja. zou daarmee... Fabrikanten de tijd willen gunnen om uh, naar Jellybean te updaten uh, en zich voort te, te bereiden op Android 5.0. Ja, ja, ja. Dus als er ja. een nieuwe versie komt, dan is dat waarschijnlijk Android 4.3 Jellybean. Uh, ik, heb, ik, ik wilde vano vanochtend nog even kijken of er al mensen met 4.3 op onze website waren geweest, maar dat ben ik vergeten. Uh, maar goed, dat, die kans is groot dat, dat Google daarmee komt. Ja, ja maar dat, dat zou dus in ieder geval... Het lijkt erop dat het niets... Uh, uh, wat er op de grondvesten gaat doen schudden, zeg maar, zou zijn. Hè? Een, enorme, uh, een enorme stap. Maar wie weet, worden er gewoon nieuwe implementaties van Google Now... en dat soort dingen laten zien. En dat uh, is natuurlijk waar we het al vaker over hebben gehad. En jij gaf net al aan, het lijkt een beetje stil te staan. <coughs> Sorry, die ontwikkelingen zeg maar qua hardware. Mm -hmm. Die hardware is gewoon op een niveau gekomen dat het meer dan prima bruikbaar is... en dat mensen tevreden zijn met die hardware... En dus lijkt er in ieder geval het laaghangende fruit op dit moment is nog meer en nog betere software toepassingen. Dus uh, hopelijk zien we daar dan toch wel iets uit natuurlijk. Uh, een van de dingen die daaruit zou kunnen komen is natuurlijk uh, wat jij net al een beetje teasde. Uh, een, hoe noem je dat? Een playcenter ofzo? Google Play Games. Oh ja, Play Games. En dat is inderdaad <laughs> een gamecenter à la US. Ja. Oké. Okay. <laughs> <lacht> nee. ja Dat zou natuurlijk uh, ja, handig zijn voor developers... dat ze die service-site dingen niet hoeven te schrijven. Uh, dat is natuurlijk het grootste voordeel van iOS... Uh, als het gaat over, over Game Center... is het natuurlijk dat uh, developers kunnen tegen die API aanschrijven... zodat ze niet zelf uh, dingen hoeven te doen als ze online scores bijhouden... of uh, matchmaking, hè, dus tegen wie je kan spelen en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, het zou ook geinig zijn als, uh, als Google daar ook mee komt... Um, ik ben daar helemaal niet op tegen. Het lijkt me heel erg fijn als, als Google dat doet. Ik heb dan wel zoiets, als ik dan dat hoor... Hè, dan denk ik wel van jongen, jongen, jongen, Google, probeer gewoon even eerst iets af te maken. Zeg maar, weet je wel. Ze, ze hebben altijd zoveel pijlen op hun boog... om het zo te zeggen. Mm. Um, ik, ik, wat, wat mijn Minstens net zo belangrijk en zo niet belangrijker lijkt dan van PlayCenter is gewoon zorgen dat in veel meer landen die uh, giftcards uh, beschikbaar komen. Dat blijft een van mijn speerpunten. Als ik bij de supermarkt sta, dan zie ik voor Spotify, voor, oh, voor iOS en voor allerlei andere dingen zie ik allemaal giftcards zitten. Hè? Van die zeg maar die opwaardeerkaarten. Mm -hmm. En waarom hebben we geen Android-kaarten? Want het is. Zo'n influx geven aan de apps en de apps die betaald worden. Want dan kan je als oma, of als oom, of als vader, of als moeder, of als zelfgebruiker... ...kan je een tientje bijpakken bij de, bij de, bij de kassa en zeggen van... ...ah, oh, ik heb een tientje, te goed om uh, games te kopen of wat dan ook. Ja. En uh, dat blijft uh, wat mij betreft een heel erg groot gemis uh, van, van Android. Uh, maar het een sluit het andere natuurlijk niet uit. Uh, Playcenter, Play of hoe het ook gaat heten, is natuurlijk in principe een leuke toevoeging uh, voor uh, Android... Ja. ja, goed, ik vond een aantal dingen wel interessant. Uh, eigenlijk één dingetje van Google Play Games, ik vond eigenlijk maar één ding interessant. Uh, Cloud, Cloud Sync heet dat volgens mij, als het allemaal klopt hoor, wat, uh, wat men gevonden heeft in die code. Maar Cloud Sync, dat je dus uh, op meerdere apparaten dezelfde games geïnstalleerd hebt, uh, kunt hebben staan op je Android tablet, op je smartphone, uh, even wat op je Android uh, computer ofzo. Um, en dan kun je uh, een game spelen uh, en midden in de game stop je... Wordt opgeslagen in de cloud bij Google en je kunt precies waar je gebleven bent verder gaan op je tablet of op je ja. computer. Nou, dat, dat, dat is wel interessant. Uh, voor de rest, um, het, waar men naartoe gaat, uh, naar, naar wat blijkt uit die code, is dat, dat developers dat zelf moeten gaan integreren in hun games en toepassingen. Um, dat is logisch. Ja, dat is wel logisch, maar daardoor moeten we er ook vanuit gaan dat dat, de, dat, dat niet snel allemaal zal... Uh, geïntegreerd zou worden. Je kunt niet in één ja. keer als Google Play Games gelanceerd wordt... op al je games verwachten dat je multiplayer online... via Google's Game Center kunt, kunt spelen. Nee, ik dus je bent wel echt afhankelijk je van de ontwikkelaars je van je games. Hebt. Maar goed, dat zal allemaal wel komen. Uh, dit was natuurlijk iets waar Google op zich niet mee achter kon blijven. Ja, het is opvallend überhaupt dat ze dat gewoon nog niet hebben. Google is natuurlijk het cloud computersysteem van de wereld. Ja. Ja, die doen alles in de cloud. En dat is natuurlijk een van de grootste ja, dingen die nog mist, zeg maar, in Android. Uh, maar goed, dat lijkt, uh, dat lijkt opgelost te worden. We zullen zien natuurlijk wat daar de toepassingen van zijn. Uh, nogmaals, het is leuk. Ik vind het niet wereldveranderend of zo, weet je wel. Van, oh, oh nou nee, moet nee, ik wel nee. Android hebben of zo, weet Maar verwacht je, je wel dat Google tijdens I.O. nog iets met iets uh, wereldveranderends komt? Ja, <lacht> nou, ik weet het niet. Ik denk dat een hoop van de aandacht toch naar dat Google Glass verhaal gaat. Maar oh, daar ben ik zo uh, van heel gezegd. Ja, wie niet? Uh, en natuurlijk is dat geinig om dat te gaan volgen en het heeft natuurlijk in de toekomst wat toepassingen, maar dat lijkt me voor de korte termijn niet zo interessant um, ik verwacht denk ik het meeste uh, ja wat jij zei, hè? echt belangrijke nieuws of wereldveranderend of wat dan ook uh, dat weet ik niet of dat gaat gebeuren maar ik verwacht wel gewoon wat nieuwe dingen voor Google Now, ja. want Google Now blijft gewoon het meest interessante uh, ja, element zeg maar vind ik van, van Android, terwijl ik het zelf niet gebruik hoor maar uh, wat, uh, ja, wat heel in potentie gewoon heel erg belangrijk gaat worden voor, voor, voor Google. En zeker met Google Glass, uh, zeg maar. Daarom verwacht ik dat we ook re redelijk wat gaan zien op google nou uh, gebied En dat het voor de rest uh, ja, toch vooral van een nieuwe Nexus-telefoon... Uh, ...of Nexus 7-tablet en zo moet gaan komen. Uh, wat allemaal wel leuk nieuws is en allemaal wel oké okay is. Uh, maar ook dat denk ik niet, dat het een enorme impact gaat maken... Uh, op, op de algehele tabletmarkt, De, de Nexus tablets, uh, zeker Nexus 7. Die hebben een veel uh, succesvollere uh, reputatie. Dan dat ze uiteindelijk worden verkocht, zeg maar. Ja. Mensen lijken wel eens te geloven dat uh, dat ding concurreert tegen de iPad Mini. En natuurlijk uh, zullen het mensen zijn die een Nexus 7 kopen in plaats van een iPad mini. Maar als we uiteindelijk gewoon de, ja, uh, de verkoopcijfers bekijken, zeg maar. ...dan uh, staat die dingen niet met elkaar in verhouding. Er waren vorig jaar 6 miljoen van die dingen verkocht of zo, Nexus 7 zei je. Ja. Uh, nou ja, dat is gewoon uh, minder dan een kwartaal... Uh, ...Apple verkoopt in een kwartaal meer van die iPad mini's, uh, waarschijnlijk. Hè? Dat uh, zijn natuurlijk allemaal een beetje inschattingen en verwachtingen. En dat is een kwartaal en dat is dus niet een jaar of hoe lang het ook is. Uh, en ook de verwachtingen van Asus dit jaar, 8 miljoen van die nieuwe Nexus 7... ...dat was op een gegeven moment een nieuwtje, een paar weken geleden... 8 um, miljoen tablets zijn natuurlijk geen. Uh, zijn, zijn er niet weinig en je zou ze maar moeten opeten of tillen. Maar uh, dan nog is het niet een. Um, uh, een. Een, ja, hoe noem dat? een getal dat zo groot is dat echt een mondiale impact maakt. Zeg maar. De Nexus 7 is zonder meer heel erg belangrijk. voor perceptie van Android. En dat is natuurlijk wel een enorm voordeel. Dus dat is ook denk ik het voordeel voor Google eraan. Ja. Google heeft een veel, of Android heeft een veel betere naam, zeg maar, sinds de Nexus 7, vind ik. Oh, zeker, zeker, zeker. Terwijl er niet per se echt miljarden van verkocht zijn, om het zo maar te zeggen. Nee, precies. Het is, wat jij zegt, het is meer de reputatie. Die, uh... dat is ook gedeeltelijk de media natuurlijk. Hè? Sure. Dus, uh, maar goed. Ja, ik zit toevallig een, uh, een artikeltje van de NU te lezen... Hebben, waarin ze alle verwachtingen even op rijtje zetten voor jou. En ze hebben het ook over de X-foon van Motorola. Hè? Dus, ja, daar yeah, hebben we het ook al ja, ja. maanden over. Maar daar is ook, eh, het, gaat ook, het zou een X-phone en een X-tablet zijn. Dat zou dan high-end, high-end zijn. Uh, nieuwe materialen, nieuwe technieken, buikbare ja, schermen. Als je met van die uh, Pixel, uh, gewoon boek Pixel, BS komen. Met een tablet van 2300 euro. Ja, dan uh, ja. zie ik dat ook niet echt zitten hoor. Nee, precies. Google Babel hebben ze het over, de Babel. Oh ja, de chatfunctie. Function. Jet -function uh, inderdaad. Google Now, inderdaad, voor desktop waarschijnlijk. Uh, Google Glass, en rest niet heel veel... Uh, niet, niet heel veel waar ik echt heel warm van word, in ieder geval. Oké, okay, nou, check het uit op nu. Tech.nl zei dat? Ja, precies. Okay. Uh, nou, goed, dat uh, zit denk ik wel voor IO, wat we op dit moment erover kunnen zeggen, toch? Ja, dat, dat is uh, voorlopig het enige. Maar goed, er zal de, de komende twee dagen nog meer, meer uitlekken. En volgens mij heeft Google een drie uur durende pers, of tenminste een presentatie gepland staan op woensdag. Nice. Dus daar kunnen we voor gaan zitten. Ja, Volgens uh, okay. dus mij kun je een app downloaden hey, uh, en dan kun je het allemaal live kijken. Oké. Okay. <laughs> nou, als je het niet live wil kijken of drie uur wil zitten naar een uh, presentatie uh, kijken, dan vind je natuurlijk allemaal keurige stukjes tekst op het Tablets Magazine in de vorm van nieuwsberichten over wat er wordt aangekondigd. Dus uh, komende week zal daar een hoop nieuws... Uh, uh, gaan, we, gaan we maar vanuit, hè? Naar buiten komen. Ja, kom. En we natuurlijk tabletsmagazine.nl in de gaten voor het laatste nieuws uh, uh, uit de tabletwereld. En dan komende week vooral vanuit I.O. Yes. Nou, mensen kunnen dat natuurlijk dus doen. Gewoon dus op tabletsmagazine.nl. Dus je kan je ook volgen op Twitter. Twitter.com tabletsmagazine. Daar krijg je allemaal updates en linkjes naar die nieuwe artikelen. Uh, dat wordt allemaal aangestuurd door Martijn. Hè, mijn grote vriend die uh, je hoort praten. Uh, ik ben Sam Rijver. Uh, op Twitter te vinden als twitter.com slash En dan zijn we de volgende week met uh, gesproken nieuws van IO. Oké, tot volgende week.